Dit is het lokale Omroep Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In een woning aan de Bosseweg in Wijk en Aalburg is afgelopen woensdag een inval gedaan. Hierbij zijn drie mannen aangehouden. In het pand zijn vuurwapens, drugs en twee jammers aangetroffen. Een jammer is een stoorzender die mobiele telefoons, waaronder de portofoons van de politie en internetverkeer, plaatselijk onmogelijk maakt. Sommige jammers verstoorden onder andere gps-signalen zodat mensen en goederen niet te traceren zijn. Het gaat om een 29-jarige man uit Zomeren, een 39-jarige man uit Goorlen en een 33-jarige man uit Waalwijk. Ze zijn voor verhoor en verder onderzoek overgebracht naar het politiecellencomplex in Breda. Het onderzoek is nog in volle gang... ...en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De gemeenteraad van Tilburg heeft tot nu toe 44 voorstellen uit de stad gekregen... ...die mogelijk een rol gaan spelen wanneer in november de begroting op de raadsagenda staat. Die ideeën zijn afkomstig van diverse inwoners en groeperingen... ...die de raad in de afgelopen maanden hebben laten weten wat er in de plannen voor volgend jaar niet mag ontbreken. Zo hebben zij een voorstelling ingediend op... Met het oog op 2018.nl Op dit speciale platform kan iedereen in Tilburg kenbaar maken welke ideeën of voorstellen aandacht verdienen. Al ruim 1200 bezoekers hebben gebruik gemaakt van het platform. Iedereen kan nog tot 30 oktober plannen of ideeën indienen. Aanstaande maandag in de Music Corner van 9 tot 11. De band Blues Goose, de gast... Deze band is booming en deze loopt populair aan het worden in Nederland. Hoi, ik ben Daniel, gitarist van de band Blues Goose. Aanstaande maandag zijn wij te gast bij de Music Corner. Luister van 10 tot 11 waar wij dan live en akoestisch een paar nummers zullen spelen van ons debuutalbum Questions. Tot dan. The goose flies into the blue. Yesterday evening Tot besluit het weerbericht. Temperaturen vandaag 17 graden en regenachtig. Morgen hetzelfde weerbeeld, al zal het zonnetje iets meer te zien zijn. De wind komt vandaag uit het noordoosten en is kracht 4. En de luchtvochtigheid ligt op 65 procent. Tot zover het lokale Omroep nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl